vijf uur. Freddy van met het nos jour Minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking trekt 5 miljoen euro uit voor voedselhulp in Zuid-Soedan. Dat maakte ze bekend na een bezoek aan een vluchtelingenkamp in Oeganda. Daar zitten meer dan 200.000 mensen. En die komen vooral uit Zuid-Soedan. De VN zei gisteren dat in Zuid-Soedan etnische zuiveringen zijn... en dat er een genocide dreigt. Ploemen zei verder toe te helpen bij een werkgelegenheidsprogramma in Oeganda. En ze stuurt twee Nederlandse experts die gaan helpen om schoon drinkwater te krijgen. De hoofdaanklager in de Amerikaanse staat Michigan... heeft het Hoge Rechtshof van de Staat gevraagd... de hertelling van stemmen voor de presidentsverkiezingen tegen te houden. Die hertelling is een wens van de kandidaat van de Groene Partij, Jill Stein. Zij bewerkstelligde eerder al dat de staat Wisconsin de stemmen moest hertellen. Volgens de aanklager is Stein niet gemachtigd om een hertelling aan te vragen... omdat ze zelf geen nadeel heeft gehad van eventuele fraude. Elf kunstinstellingen hebben na herbeoordeling door de Raad voor Cultuur toch recht op rijkssubsidie. In mei werden 27 van de meer dan 100 aanvragen afgewezen. 15 daarvan kregen een herkansing. Zij mochten hun plannen verbeteren. Onder de instellingen die nu toch subsidie krijgen zijn de Opera Zuid, het Scheepvaartmuseum en het Persmuseum. De Raad voor Cultuur kent ook geld toe aan het Gelderse Orkest en het Orkest van het Oosten. Die twee hebben volgens de Raad geen zelfstandige toekomst en moeten gaan samenwerken, maar ze krijgen een jaar de tijd om die samenwerking te onderzoeken. Een politieagent die in Den Haag op een vluchtende man schoot is veroordeeld voor poging tot doodslag, maar hij krijgt geen straf. De rechtbank in Den Haag besloot dat onder meer omdat de zaak al een grote impact op de agent heeft gehad. De motoragent schoot op een dronken automobilist die levensgevaarlijke situaties veroorzaakte en die weigerde te stoppen. Het weer, de rest van de dag is het droog en 7 tot 10 graden. Morgen schijnt de zon flink en het wordt 7 graden. Zondag wordt het 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een normale avondspits in de Randstad. Het is zelfs iets minder druk misschien. Op de A9 Amstelveen ook, maar staat wel een lange file. Tussen knap het Batuverdorp en het Rotterpolderplein. 8 kilometer na een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. De A10 Noord tussen Zeeburg en Tuindorp-Oostzaan. 7 kilometer richting het Koenplein. Op de A15 Rotterdam-Gorkum. Langzaam rijden tussen Hendekido-Ambacht en sliedrecht west Daar is de spitsstrook vanmiddag dicht. Er liggen wat spanbanden op het asfalt van de A16 Rotterdam-Breda. En daarom is het vastgelopen tussen knop het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 Ja, en daar zijn we dan weer vrijdag. En Ro is er natuurlijk ook weer. Die was er gisteren en die is er nu ook weer. En weet je wie er ook is? Onze Toet is er weer. Hallo, Hallo Toet. Dag, Hallo. Hallo. Dus we zijn weer compleet. En we gaan er weer een gezellig twee uurtje van maken. Hallo. Een kleine toetje natuurlijk. Maar dan moeten we eerst nog eventjes de box neerzetten. En wat kan u verwachten... Nou, wat in ieder geval kan verwachten, dat is de, de column van Nel Kerkman. En in de tweede uur uiteraard het weer voor het komend weekend. En ik ga, ik ga beginnen met Elton John. En het lied gaat nu uit Club of the End of the Street. En dat is altijd een even dezelfde, hè? Maurice! Ja. <laughs> Doei. Prettig weekend. Doei. Zo gaan wij met elkaar om hier. Ja, Goedemiddag, Sandfoort. Ja, een hele goede middag. En als je aan het eten bent, eet smakelijk. Maar het is een beetje vroeg, hè, geloof ik. Hè? Ja, je, je mudder, middagdutje gemist hoor. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan begin je al te praten over ja, ja. eten. Ja, neem me niet kwalijk. Ja, zo, dat nee, krijg jij, man. Dat he? doe ik wel. Ja, ja. Oh. Je ziet er ook een beetje hongerig uit. Ja? Ja. ja ik zou je zo op kunnen vreten. Ja, dat bedoel <laughs> ik. Welp! Nou, dat effect heeft op mensen, hè? <laughs> Mijn koptelefoon is heden overleden. Ja? Ja. Oh. Alsof iemand een zak chips komt, en nu zit leeg te kalen. Dat is heel <lacht> heel apart om te horen. <lacht> ja, hmm. nou, zeker in jouw positie. Ja, dus ik doe het even zonder koptelefoon. Ja, okay. Ik heel heel de zak wel even ja, dan dan Gaan we heel een liedje draaien en dan heb je alle uh, tijd. Is, dat een lang nummer? Het is een heel heel heel heel heel heel heel heel nummer. nummer. <fiefe> En het fluisteren naar elkaar. Ja, um... Waarover praten zij die twee daar uh, achter de tafel? Aan de Hoe was avond, dat ook alweer ja. het liedje? Over Durex ofzo? Of Duretex? Of Pardon? Had ik... Oh, sorry. Zullen we het gewoon gezellig houden? Ja, dat nee. doen we ook. Ik, ik heb toch liever dat jij voortaan je middagdutje <laughs> dan <doen> kan. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, dat zal ik doen. <laughs> en er is inmiddels iemand bij ons aan tafel geschoven. Uh, Jan Willem. En hij is uh, uh, opper. <laughs> opperbemalling van de KNRM in Zandvoort. Van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Um, ik had op zolder nog het een en ander spullen liggen van mijn vader. En die uh, komt hij even ophalen. Goedemiddag Jan-Willem. Goedemiddag. Um, jij vertelde net nog wat, leuks, wat nieuws. Want de boot staat nu nog steeds buiten het boothuis. Waarom was dat? Uh, ons boothuis uh, dateert uit 1953. En was... Uh, uh, Toe aan een uh, upgrade, zeg maar. Uh, Wij hebben geen douches. Uh, uh, uh, enkele wc. Wat dateert nog uit 1953. Ja. En dat mocht even geupdate worden. Een dus hele zijn... open deuren kan ik me nog herinneren. Ja. ja die hebben we met met zo'n zo hartje erin, of dat Nee, niet? dat nog of net dat niet. Maar niet. er wel boven en onder een huwde grote hier. Oh, ja. ja. Maar goed, ga verder. En we uh, bouwen uit aan de achterzijde. En ons bemanningsverblijf gaat straks naar de eerste etage aan de achterzijde. Oké, okay, oh, dan heb je veel meer ruimte, want het was nu een beetje krapjes. Het was krapjes en we zitten er straks lekker warm bij. Nou, top joh. Wat leuk. Hey, en, en, en, en, uh, hoe worden jullie eigenlijk betaald? Hoe, hoe, hoe komen jullie aan je geld voor verbouwingen? Jatta. <klaars> Ja. Hele grote handen hebben ze daar. Nee, Wij nee. Krijgen, nee, nee, uh, <laughs> hebben jullie subsidie of zo? Dat bedoel ik eigenlijk. Wij krijgen zeker geen subsidie. Nee. Wij krijgen giften en donaties. En verder helemaal niks? En verder helemaal niks. Dat draaien jullie helemaal op? Daar draait de KNRM uh, 47 reddingsstations in Nederland op. Oh, oh. Al 192, ja, 192 jaar. Op het moment dat ze subsidie krijgen, dan krijgen ze ook regels. Ja, dat, dat is En ook dat willen waar. ze niet. Nee, dus ze zijn dat nu dat echt zelfstandig. Maar ja, op een bepaald moment moet je je eigenlijk natuurlijk wel kunnen behappen. Want net zoals die boot en zo, die moet wel varen. En die boot die moet wel aangeschaft worden. Zo die boot is uh, boot, ooit hè? gefinancierd uit de nalatenschap van mevrouw Annie Paulussen. En daarom heet onze Renningboot ja, ja, ja. Annie Paulussen. Oh, daarom. Ja, ja. Heel interessant, dat wist ik niet. Leuk, hè? Ja, dat vind ik leuk om te weten. Ja. Nou... En moeten jullie veel uitru uitrukken, eigenlijk? Wij rukken in uh, Zandvoort tussen de 20 en 30 keer voor een alarm uit per jaar. En, en, en, en, en, en uh, jullie bestaan uit de, de bemanning bestaat uit een aantal mensen. Hoe kunnen jullie die bereiken? Hoe doen jullie dat? Want het zijn mensen die gewoon werken, neem ik aan, of niet? Uh, Alle onze vrijwilligers hebben een pager. Ja. En die uh, pager kan uh, dag of nacht uh, afgaan en dan... Uh, ik snelde ze allemaal naar het boothuis, en binnen een kwartier ligt de boot in het water. Heurig. We gaan even wat draaien, geloof ik, want hij zit er alweer doorheen te harken.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 In the middle of the night I go walking in my sleep Through the jungle of the In the middle of the night, I go walking in my sleep through the desert of the truth to the rivers of the deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams in the middle of the night. In the the night, I go walking in the middle of the het blijft een beetje, als Hans, Hans niet geslapen heeft tussen de middag, dan blijft het <laughs> lastig hoor. Nou, ik, ik, heb, ik vind het gewoon gezellig, daarom ben ik aan het meezingen. Ja, nee, dat hebben we, maar, zo goed, o, dat dat was we in de gaten. Ja, ja, ja. ja. Nee, nee. dit, dit liedje ja. hebben wij ons vorige koren, wij dit gezongen. Ja. Dus vandaar dat we wel bevindt. En dan trok je ook zo'n gezicht bij als je dat Precies hetzelfde. Ach, ja. Maar van de vier ja. luisteraars zijn we er nu zes kwijt. <laughs> <laughs> ja, zo ongeveer. Nee, we maar hadden maar, het um... net over de donaties. Hoe kunnen, we jullie, hoe kunnen ze mensen doneren bij jullie? Uh, ze kunnen contact opnemen met onze uh, uh, bemanning, zeker Plaatselijke Commissie. Ja. Uh, dan kan er gekeken worden in welke vorm mensen kunnen doneren. Uh, geld, goederen. Uh, uh, so sommige mensen uh, bestemmen hun verjaardagspotje voor de KNRM. Uh, soms een nalaanschap. Ja. En sommige mensen... Uh, er is zelfs een familie die heeft ooit in 1960... 5 miljoen gulden in een fonds gestopt. En inmiddels zijn daar vijf renningboten uitgeschonken... die allemaal uh, uh, dezelfde familie namen hebben. Mooi. Zo. Heel veel rijke mensen hebben we ook weer niet in de. Nee. Zetporting. Oh, eten ze niet toe? Nee, helaas. Net niet. Net niet. <laughs> helaas. Nee, helaas. Nee. Nee. nee. Maar het leuke is, als je zelf wat doneert, dan ben je redder aan de wal. En dan heb je wel iets heel speciaals één keer per jaar. Hè? Ja. De redder aan de wal die mogen op onze Reddingbooddag meevaren. En, de en reddingbooddag die krijgen dan. Het is de eerste weekend in mei. Het is op goed? 6 mei 2017. Het is normaal gesproken eind april of begin mei. Ja. Inderdaad. En dan mogen de donateurs de redders aan de wal. Uh, want zonder hun ja. kunnen wij niet redden. Nee, dat begrijp ik nu. Dus, uh, uh, ja. En dan mogen ze meevaren. Ja, ik had net dan toen had Leuk, ik een hè? hele rare vraag. Wat heb je met de redding? Ja, maar dat is niet raar hoor. Nee, maar dat wist ik ook helemaal nee. niet. En toen kreeg ik een heel verhaal erachteraan. Nou ja, heel kort. Mijn uh, schoonvader, mijn vader en mijn ex... die hebben daar jarenlang... Uh, Bijgezeten. Dus eigenlijk, ik is, het steeds. Een, dus eigenlijk dus is het gewoon een domme vraag van mij. Nee hoor, nee, oh. domme vragen bestaan er niet. Nee, als je dus dat wel. niet weet, weet je nee, niet. Nee, ik wist het niet. Nee, dus, uh, ja. nee hoor, dan kom, er als, als klein ukie, kom ik er als klein Ukkie al over de vloer. Ja, ja. hartstikke leuk. Ja, zeker. Ja. Krijgen we weer wat? Hij zit er alweer te Ja. ja. <laughs> Jan-Willem, jij had het net over de verbouwing... en dat de boot nu op een andere plek staat. Die staat nu... Op de boulevard, achter het casino. Precies uh, aan de andere kant. Ja, <laughs> maar hij staat open en bloot, zeg maar. Ja. En uh, wij hopen dat hij uh, met uh, voor de kerst weer naar binnen mag... Lekker warm in het boothuis. Is dan uh, de verbouwing ook echt helemaal klaar? Of is dan het grote gedeelte klaar? Dan is de aannemer klaar en dan gaan de vrijwilligers nog... Uh, een half jaar door. Nee, wij hopen het eerste kwartaal een uh, heropening te doen van ons nieuwe boothuis. Oké, okay, top. En dan uh, zullen we onze uh, uh, donateurs ook weer uitnodigen om uh, een kijkje te komen nemen. Hoe we er dan bij zitten? Nou, helemaal leuk. Ja. Um, je had het nog net eventjes over uh, dat mensen contact kunnen opnemen met de bemanning CQ plaatselijke commissie. Waar vinden ze die? Uh, we hebben een website www.knrm.nl en dan kan je alle reddingstations uh, zoeken. KNRM okay. uh, Zandvoort is ook uh, druk op uh, Facebook. Uh, <laughs> Volgens mij doe jij dat hè? Of Dat niet? doe ik met een aantal vrijwilligers. Okay. Bijvoorbeeld Heinz Schama. Yeah. Wel bekend in allerlei verenigingen. <laughs> uh, yeah. Is ook een van de beheerders van onze website. Uh, uh, Ellen, die uh, de PR doet. Die uh, is er ook druk mee bezig. Dus, okay, dus ook op Facebook gewoon te vinden. Ook op Facebook te vinden. Twitter. Uh. Nou leuk, um, meteen een oproepje doen. Redder aan de wal worden. En uh, ja. dan heb je meteen een feestje. Ja, en en we gaan een afspraak maken als het geopend wordt. Dat we daar dus een keer wat aan, uh, aan nou, gaan doen. Nou is dat wel een idee denk ja, ik. Ja dat lijkt me wel goed. Nou we gaan ons dat best doen in ieder geval. Dat lijkt ons ook wel een oh, goed okay. idee. En Jan Willem dankjewel voor alle informatie. Ja, en, uh, ja we jammer. gaan elkaar zien. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Oké. Okay. Okay.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 Karen battle omdat we ongewacht een gast hadden in de studio. De zei ja. helemaal. Gaan we doen, gaan we doen, gaan we doen. Hey, hey, hey. Ja, ja, ja, hey, ja, hey, ja. Hey, hey. ja, Zo meer fout. Ja. <laughs> we hebben we er maar één, toch? Ja, Ik ben niet wel... zo in paniek. Dan hoor. Gaat wel meer fout. Dat klopt, ja. Nee, joh. Ja, joh. Maar we gaan um, eerst even wat anders doen. Wat ga je doen? Ja, we. we toet, toet gaan we doen? Cinema oh. Nostalgie, Café Society. Uh, dat is een film van uh, Woody Allen. Uh, de film vertelt het verhaal van een jonge man die in het Hollywood van de jaren dertig het hoop te gaan maken in de filmindustrie. Wanneer hij verliefd wordt, laat hij zich meeslepen in de zogenaamde Café Society. De levendige kunstenaars zien. De, de film speelt gaf in de jaren dertig in New York. Um, even kijken. De ontvangst met koffie en thee en cake vanaf 1 uur s middags. De film begint om half twee. De kosten zijn zeven euro. En dat is inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder Belbus is het trouwens 6 euro. Wilt u er gebruik van maken, moet u zich wel even opgeven... bij het pluspunt telefoonnummer 5717373. En de losse kaarten, dus zonder de Belbus... zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Zandvoort. Nou, is dat een gezellig uitje? Of hey, als, ik nou alleen, als ik nou alleen koffie wil? Ja, dan heb je weg. Dan krijg je geen cake. Koffie, koffie? Ik wil helemaal geen thee. Nou, dan krijg je... Kan je het is Zou ook... het zo'n stofcake zijn? Van de blaascake. GELACH de... ja. <laughs> Ja, precies goed. <laughs> en ook dit is CFM. Van de week van Nel Kerkman. Volgens mij, volgens Nel Kerkman, was het zeer voorspelbaar... dat de VVD zijn kans schoonzag om de college uiteindelijk toch te laten struikelen. Al vanaf de draadsperiode 2014 moet deze partij flink slikken... toen zij na jaren hun plek in de coalitie moesten afstaan aan de OPZ. Opvolgen, vervolgens heeft de VVD continu geprobeerd om de plusse stoel terug te krijgen. Na twee jaar durende touwtrekken is het uiteindelijk gelukt... Iedereen weet inmiddels dat de motie van wantrouwen... tegen de college één stem meer werd aangenomen. Het is te bizar voor woorden. Met kromme tenen heb ik zitten luisteren naar de bloedzwee- en tranensoop. Het zal toch niet waar zijn, dacht ik, maar hup, hup, barbatruk. Daar kwam de ziek gemelde tonen na een spoedtelefoontje van Gerson... als een duiveltje uit een doosje, op het toneel tevoorschijn. Zijn stem was doorslaggevend om de val van het college definitief te maken... Maar laat ik vooral niet voorbij gaan aan de rol van iemand... die al diverse wethouders heeft laten vallen. Namelijk Bob de Vries van de OPZ. Wat kan die man met modder gooien, zeg? Ongelooflijk. Aan het begin van de raadsvergadering zong hij al... zeer vals zijn kraagzang richting D66. De coalitie pikte dit niet, maar dat lapte Bob Bobbertje aan zijn laars... en zong vrolijk door. Via een slimme zet, Van Kramer, moest de coalitie zich uitspreken... in vertrouwensdebat. Daarin gaf Bobbetje aan dat de coalitie de college goed werk verrichtte... maar dat hij uit de coalitie stapte. Tien minuten na zijn uitspraak draaide Bobbertje als een drol... in een pispot zich om en liet alsnog het college vallen. Zijn valse nood kwam fris en fruitig bij de oppositie over. Ten slotte viel het doek in theater besjokken. De Zandvoortse politiek is het gesprek van de dag. Niet alleen bij de bakker of de slager... maar ook op een verjaardag in de Hoge Noorden... Zandvoort staat weer negatief op de kaart. Maar nu verder. De VVD is druk bezig om een coalitie bij elkaar te schrapen. Vol verwachting klopt mijn hart. Wie van de drie ex-wethouders krijgt de warmte of de koude plusse stoel? Nel Kerkman. Oh, dat brengt memories omhoog. Wat zeg jij? Hup, hup. Barbarbarbarbarbarbarbarbarbarbar. -bar -bar -bar -bar ja, ja, precies. Ja, nee, ja, leuk was dat. Ja, ja. Wat zeg je? missing you voor degene die niet meer in het plus zitten <laughs> Ja, dat wil je oh. weten. Nou. Hé, hey, ik ben jouw geliefde, dus natuurlijk wil je dat weten. Oom oh, Piuk. Oh, en niet door. niet, niet, niet Piuk. Ja, door. Nee, Rob van Zomen heeft een onderdeel in zijn programma dat heet FF. En wat is FF? Pak de format. Het is onze hele showman. Ja, dat is toch goed? <laughs> <laughs> het gaat, het is gewoon een zootje eigenlijk. <laughs> ja. Er is afgelopen woensdag is er een brand geweest in de woning aan de brede Straat. Had je er al van gehoord? Um, hij was woensdagavond uitgebroken. Om een uur of half acht s'avonds is het brandweer zijn meester gegeven. Uh, de bewoners hebben de woning wel tijdig kunnen verlaten, gelukkig. Burgemeester Niek Meijer is ook nog even in de Brede Rode straat geweest... om zich te laten informeren. En kijken of het goed fikt. Nee, helaas niet. Uh, toen de brandweer bij de woning aanwezig was... was er veel rookontwikkeling te zien. Maar de brand bleek niet in de schoorsteen te zitten... zoals de eerste geruchten waren. Het bleek uiteindelijk tussen de twee verdiepingen in te zitten... De brandweer bestreedt het vuur van binnen en van buiten. En hiervoor wordt onder andere een ladderwagen en de zogeheten cobra-katter gebruikt. Een deel van het dak is wel gesloopt, maar goed, um, de rest is behouden. Ja. Dus ja, nu is het op knappen geblazen. Ja, nou, Water en roetschade zal al een grote drama. Alleen zijn. maar gelukkig dat er geen, geen gewonden zijn gevonden. Ja, precies. Maar ik vind het ook heel bijzonder dat er tussen twee verdiepingen in de Brand uh, uitgebroken is. Nou, dan, dan, dan, dan, nou, dan lopen we meestal de leidingen in. Ja. ja, naar is dat. Ja, nou, brand is niet. Uh, nee. Niet, niet grappig. Nee, nee, nee is nou, helemaal. We kunnen grappig. vanavond even checken bij de, bij de buurvrouw. Hè? Ja, gaan we even doen. Dus hoe uh, dus. het voor haar was. Ja. ja, nou, na, na dit bericht uh, een uh, plaatje voor onze vaste luisterares. Oh. Ja, de forensische dus, uh, badgast, dit keer, die, hè? Ja, ja. precies. Ja. Oh? Ingrid, deze is voor jou. Oh, gaat ze zwemmen, <laughs> <L> <laughs> Ik weet trouwens niet wat dat over Ingrid zegt dat ze dit per se wil. Ja, dat weet ik ook niet. Oh, het is weekend hè. Ja, en oh, het ergste, ze vraagt nog, nee, nog het niet hè? Hè? aan jullie, maar aan mij. Dat, dat vind ik dan ook dat ik denk. Uh, dus uh, over een stiefkwartiertje. Maar ze lachten uh, zich wel als ze breuk. Dus wat dat betreft. Dat wow. is like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 Hits. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I wanna count it off one more time. Yeah, go ahead. You wanna hit it like you did on the top bellow. een man met de wapperende handjes. Ja, zie je hem uh, zie, zie er al huppelen door die trein maar ja, Ik ja, kan ik niet ben... mijn niets inhouden. <laughs> Dat gaat echt niet. Pardon. Nou, je was niet te horen hoor. Nee, oh, het is wel nou, te zien overal, taal. maar het is niet te horen. <laughs> ja, ik ga straks dweilen. <laughs> <laughs> ja. Oh, godver. Zoek een ja, schep. Nee. Ja. <laughs> nee, nee. ja. Nou. Ja, ja. We, ja. We, we, we sloegen even dicht. Nee, nee, ja. We zaten te wachten op jou. Oh, ze staat er. Oh, wat leuk. Hey. Oh, wat le Ik zal je maar weer redden. Ja, met je dank glas je wel. water over ja. de tafel. Ja, dankjewel. Met enige regelmaat verschijnen er boeken waarin de schrijver zijn of haar persoonlijke ervaringen beschrijft bij hun partner of ouder met dementie. Voor vele mantelzorgers biedt deze lezen van, de, van die boeken herkenning en troost. Net als het samen met lotgenoten of een vertrouwenspersoon bespreken van je eigen ervaringen. In de Alzheimer-treffpunt van 7 december wordt in gesprek gegaan over dit thema met Josette Haspel, geestelijk verzorger van de Overspaarden. Er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen. <klaar> Gezondheid. Het Alzheimer-treffpunt is bij <lacht> het Alzheimer-treffpunt is bij Oksandvoort, Flemmingstraat 55, en het begint om half acht. Dat was ja, het. Dat was het. N nuttig. Nou ja. Ja, ja dat niet zelf klaasten. Jongens. <laughs> Het antwoord is saaiend worden. Hè? Ja, er is amper nieuws te vinden. Maar... We doen ons best. Ja. Dus als we mensen nog nieuwtjes hebben, stuur ze vooral even door. Oké. Okay. Nou, ja. Bij deze Ja, het is, het is winter. <laughs> het is winter, het is duidelijk. Hè? Ja, ja, dus, ja, ja, ja. Uh, het begint bijna saai te worden. Voor ja. tijd dat uh, de ijsbaan er weer komt. En uh, De indeling heb ik al gehad. Ja, is dat zo? Ja. Oh, wat ja, leuk. We gaan weer een uh, rond. Oh, nou. Gaan wij uitzenden daar vandaan eigenlijk? Ik heb geen idee ja, dat we dit jaar doen. Dat lijkt we wel heel Ja, dat gaan we doen. Ja, gaan we doen ja, op vrijdag. Ja, Op vrijdag. Luister even op 80 rond. Ja, lekker hè? Ja, lekker plaatje oh, Nou hoorde ik dat we er gingen uitzenden uh, op de ijsbaan Nou Daarom. ja, ik hoorde het net ook voor het eerst. Dus daar komen we nog even op terug. Oké. Okay. Oh. Wanneer het precies is, maar dat was gewoon ook wel de bedoeling. Het is wel gezellig hoor, ik heb het al eerder gedaan. Ja, is dat ja? ja, het is k k k koud, maar ja. het is wel heel gezellig. Ja, dan kunnen we ja, daar vandaan kunnen we dan meteen naar ons koor toe. Ja precies, zitten we lekker maar een heel klein stukje. Ja, dat bedoel ik. <laughs> ja. tegen die tijd uh, kan ik ook weer eventjes meedoen, denk ik. Ja, hij denkt dat het zomer is.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 Rosberg stopt. AIVD onderzoekt Wilders. Pepernoten in meer, Ja, geweldig. Eh, We Sandvoort, gaan het er wel even over hebben, hoor. En eh, Sandvoort is stil. Ja, ja helaas. Nou ja. Oh, ja, laat jij nou maar wat horen. Dan is het niet zo stil meer, toch? Ja, ik mag niet zoveel meer zeggen van Ja, niet, nee, dus, dan, Jawel, mag Ja, dan, dan wordt Janny boos. Nee, nee hoor, nee hoor. Oeh, als Jannie eenmaal boos wordt. Nou, nou, nou, nou. Nou, berg je maar. Ja. Ik wilde het nog hebben over zijn middagdutje, maar. Doe maar niet. Ja, hij wordt steeds boos Ja, pas op. Einde van het eerste uur, we vergeten we bijna. Ik ja. zit iedere keer te kijken die klok, maar die lopen achter. Dus ik denk steeds, ja. we hebben nog vijf minuten. Ja. Nee, ja. nee. We hebben, nee klok, we hebben de klok aangepast door Hans. <lacht> op het middagdutje. Hé, hey, we gaan elkaar zien te, na de reclame met nieuws weer. Hè? Nou, dat weet ik nu nog niet hoor. Oh. <lacht> nou, ik wel hoor. Tot straks.